In Basel zijn er over afspraken gemaakt tussen centrale bankdirecteuren en andere toezichthouders uit de hele wereld. De maatregelen zijn een gevolg van de kredietcrisis, waardoor banken in de problemen kwamen en te weinig middelen hadden om tegenvallers op te vangen. Het akkoord van Basel wordt van kracht in januari 2013. Premier Erdogan van Turkije zegt dat zijn land een historische stap heeft gezet nu de grondwet kan worden aangepast. Een ruime meerderheid van 58% van de Turkse bevolking heeft voorgestemd. Door de hervorming van de grondwet wordt de macht van het leger en van de rechterlijke macht beperkt. De aanpassing van de Turkse grondwet was een Europese voorwaarde om verder te kunnen praten over toetreding tot de Europese Unie. Op het Theatergala in Amsterdam zijn vanavond de belangrijkste toneelprijzen toegekend. De Louis Door voor de beste mannelijke hoofdrol gaat naar Kees Hulst. Hij speelde Jurgen Hofmeester in Tirza van het Nationale Toneel. De Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol is voor Maria Kraakman. Zij speelt Orlando in de gelijknamige productie van toneelgroep Oostpool. De afro Publieksprijs is toegekend aan Victor Leu en Linda van Dijk voor de voorstelling Oog omhoog. De Haagse politie heeft een jongen van 17 opgepakt in verband met de steekpartij vrijdagavond op een speelveldje. Onder de ogen van spelende kinderen werd een jongen van 16 verschillende keren in zijn rug gestoken. Die raakte daarbij zwaar gewond. De Haagse politie kwam de dader op het spoor via buurtonderzoek. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Open Monumentendag heeft dit jaar 850.000 bezoekers getrokken. Dat is evenveel als vorig jaar. Dit keer stonden gebouwen uit de 19e eeuw centraal. Van woonhuizen tot industriële bouwwerken in diverse stijlen. Publiekstrekkers waren onder meer strookartonfabriek De Toekomst in Scheemda. Chocoladefabriek De Baronie in Alphen aan de Rijn. En het kloosterdorp Stijl in Venlo. Het weer alleen in het oosten nog kans op een bui, in de rest van het land opklaringen, mooi gedroogd, het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit... Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort Zomerhit! zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu het laatste uur.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 Moet ik even zee... Ja, het trok misschien ja, de zee. erg uh, de zee. trok even, we wilden wat kleiner wonen. De kinderen woonden ook niet in Maarsen, waar wij woonden toen. Mm -hmm. En uh, we, we, we zouden eigenlijk gaan wonen in, in uh, ja, hoe heet het dorpje dan? Nou? bij Amsterdam. Wat uh. erg, hè? Dat kan je school niet weten. Nou, het dorp is in twee verdeelde. De ene helft is de gemeente, is het dorp.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 Zag werken is zijn machtige stem. Hoor naar hem dit heilig uur. Want hij is vader. Het... Zijn machtige stem, naar hem.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 I'm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 Ja, dan kan je daar eens over brainstormen ja, met elkaar, ja. hè? Verschillende ja. mensen ja, met verschillende ik ideeën. Ik, ik weet wel, dat ik een kennisje had en ze zei, ik kan helemaal niet met een Bijbel overweg. En toen zei nou, oude hoofdzuster, weet je wat jij moet doen? Je moet een kinderbijbel kopen en een voor oude kinderen. Dus ze zegt, lees die eerst maar. Eens. Ja, dat en leest, en leest heel makkelijk. Dat is een leest heel goed idee. Ja. In De Bijbel legt het duidelijk en uit, En ik wou het onthouden, ja. En uh, ga je zelf ook wel eens naar een Bijbelstudie?